9 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Huisartsen willen minder patiënten nu ze steeds meer werk moeten overnemen van het ziekenhuis. Dat zegt de landelijke huisartsenvereniging LHV. Artsen zijn goedkoper dan specialisten en het kabinet denkt dat op die manier de zorgkosten omlaag kunnen. Gemiddeld heeft een huisarts nu 2200 patiënten. Volgens de LHV moet dat er maximaal 1800 worden, anders raken huisartsen door de extra taken overbelast.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 Er kwamen volgens het CBS 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn er acht meer dan het jaar ervoor. Veilig Verkeer Nederland is niet verbaasd over de stijging en denkt dat deze vooral te wijten is aan rijden onder invloed en het gebruik van de smartphone in het verkeer. Griekenland gaat de pensioenen in 2019 verder verlagen en de belastingen verhogen. Begin vorige maand werd er op hoofdlijnen al een akkoord bereikt. En vanochtend zijn de puntjes op de i gezet in onderhandelingen met de EU.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 Het weer, vooral in het noordoosten en oosten af en toe regen, laten vandaag ook buien in het westen en zuidwesten. De zon laat zich maar af en toe zien. Het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het M ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Bij de afwitbund schoot 3 drie kilometer door een ongeluk en er is één reis ook dicht. Richting Amsterdam staat tussen kloop het Hoevenlaken en 1brugge vijf kilometer. Op de A4 Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en 3. En op de ring Amsterdam de A10 dan staat tussen Duivendrecht en Amsterdam Buitenveldert twee kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 And you can hear it in my accent when I talk, I'm an Englishman in New York.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 Lekker weer om er uh, ook even op uit te gaan uh, naar uh, Zandvoort. En vergeet dan niet uh, je DHB radio mee te schrijven. <lacht> kan je luisteren op uh, kanaal 5C. Want uh, ook CFM is momenteel digitaal te ontvangen via DHB plus kanaal 5C in de grote regio van Zandvoort. Goed nieuws of niet? Ja toch? Riljallo. Ja, ja, ja. ja.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 wwwcfm livenl naar uh, je enige echte eigen lokale radio CFM. Ja, Albert, ja, kan het ook hoor. Het, kan... <laughs> Ik heb het even opgroeven, maar dat komt u wel, hè? Gewoon, dan gaat hij helemaal, helemaal los. We gaan weer een lekkere plaat uit de jaren tachtig. Hier is The Breakfast Club en Right on Track.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 See to a camera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 The cat sat on 20 jaar geleden begon het voor uh, CFM uh, in Zandvoort als uh, lokale radio. En ook toen hadden we al het uh, programma de Euro Breakdown met daarin de 40 beste platen van Europa. En het uh, programma dat is er nog steeds op de vrijdagmiddag tussen 3 en 5 gepresenteerd door Maurice Mulder. En ook deze staat uh, daarin genoteerd, Jordi Ed Sheeran en Shape of You. Ja, het is uh, rust bij de twee wedstrijden in de Eredivisie die vanmiddag om half drie gestart zijn, uh, Albert Jan. Allereerst natuurlijk uh, de, waar iedereen. Oplet op let is de wedstrijd uh, Vitesse thuis tegen Feyenoord. En de ruststand is momenteel 2 tegen 0. Door twee goals gescoord in de tiende en in de 28e minuut door Jurgenson. En dan uh, Sparta Rotterdam tegen ADO Den Haag.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 Een van de betere plaats van Nick en Simon. Jorge, pak maar mijn hals. Ja, zo gaan we weer op naar de evenementagenda, zo dadelijk. Weer een stap stapel voor je neus. Dus. Ja, een stuk minder. Een oh, een stuk minder. een stuk minder. Ja, we hebben gisteren natuurlijk gehad. Ja, vandaag en ja. van vandaag heel veel. Ja, ja. ja oké. Okay. Nou, wat krijgt ze de dadelijk door deze van Shelly Roth?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 en dat weekend daarop volgend op het circuit Zandvoort. En op 30 april hebben wij ook een feestje, toch? Ja, ja ik denk dat Jawel, thuisblijt, ja, thuisblijt, nee, nee, thuisblijt. ja, ja, ja, ja, ja. ja. Verschuil je formule maar 1, weer. Ja, Formule 1, 30 april. Formule 1, ook, oh, ja, die niet hebben we vergeten, ook. Die hebben we ook, om twee uur, hè, is de ja. race. Nou, dat was dan evenementagenda. de komen De komende dagen weer voldoende te doen hier in Zandvoort. De evenementen die kun je ook terugvinden ja. op de CFM-app... en de app van ons is gratis te downloaden.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 This far, they won't turn about. Some of them whisper, some of them shack. So the four corners of the earth are reached out. Shilly if you want, but you ain't got the fun. Your backhand is always pulling ponies stones, So let me be blunt, like a tree trunk of funk. I'm articulating why you just grunt in your own worst enemy, that's the fact. Look in the mirror, then tell me who's flat worse for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 We hadden het net in de studio eventjes over vliegen. Jawel. Want ja, dat is wel spectaculair, hè? Gewoon om mee te maken. Ja, zeker. Dus twee weten. vliegen hebben we het over. Twee vliegen en een eenmotoren vliegtuigje over de Alpen te vliegen. Ja, ook. Dat, dat heeft absoluut een absolute aparte discipline. Ik zat dan op 10 kilometer, dan is het ook al een mooi gezicht, hoor, als je over de Alpen vliegt. Ja? Ja, maar dat, is lekker, dat is lekker ver weg. Precies. Niet zoveel last van turbulentie. Goed.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 student uit de jaren tachtig die heel veel platen in die tijd gescoord heeft. Heel veel is.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 Van Dua Lipa en Be the One. Zo vlak voor het nieuws we weer van 4 uur. We gaan nog één plaatje draaien. Jean-Paul en Make My Love Go. Graag tot zo. Pass me a drink to the left. Said her name was Delilah. And I'm like, you should come my way. See that, yeah. Ves. De resto no te vea Y tengamos un recuerdo Así que baby menea Esa señorita si sí se muere bien cuando baila Es que la tiene que ver alucinante Su ropa se ve radiante conmigo se le va lo de arrogante ahí ahí, ahí Dale baby move, dale baby move, your party Pa' mi, pa' mi, pa' mí. just for me baby right. I just wanna be close to you